Middernacht, donderdag 1 augustus. Mark Visser met het NOS-journaal. VN-inspecteurs hebben toestemming om in Syrië onderzoek te doen... naar het mogelijk gebruik van chemische wapens. De inspecteurs hebben van de Syrische autoriteiten te horen gekregen... dat ze op drie locaties onderzoek mogen doen. Een van de plaatsen die bezocht worden is Ghan al-Assal bij Aleppo... waar op 19 maart een aanval zijn geweest met het zenuwgas Sarin. De Syrische regering en de opstandelingen beschuldigen elkaar daarvan. Bij de aanval vielen zeker 30 doden. Bij Air France KLM verdwijnen opnieuw banen. Het luchtvaartbedrijf schrapt in Frankrijk nog eens ruim 2500 banen... om de kosten terug te dringen. Bij KLM wordt niet bezuinigd. Vorig jaar kondigde Air France KLM al aan een banenreductie van 5000. Het bedrijf verleed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 163 miljoen euro. Bij een botsing tussen een auto en een touringcar bij het Overijsselse Nieuw-Leuzen... is een jongen van 19 omgekomen. Drie inzittenden van de bus raakten gewond. De jongen naar Staphorst kwam door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht... en botste frontaal op de bus met 46 ouderen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is op bezoek geweest bij de VPRO... naar aanleiding van het rook -is -ident van zondag. In de live-uitzending van zomergasten rookte cabaretier Hans Teeuwe toen enkele sigaretten. De inspecteurs bezochten onder meer de studio van waaruit het programma werd uitgezonden. Die wordt door de Voedselenwarenautoriteit beschouwd als een werkplek en daar mag niet worden gerookt. De VPRO kan een boete krijgen van 600 euro. Het weer dan overwegend droog en vannacht opklaringen. Overdag veel zon, zomers tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 32 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en nog warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Helco Span. Goedendag en hartelijk welkom in ons huis van de maan. Morgen gaat in het Lammertheater in Amsterdam de Normal Heart in première. Een voorstelling die speelt in het New York van de jaren 80... ten tijde van het begin van de AIDS-epidemie. Je ziet de angst en de onzekerheid bij de eerste patiënten... maar je voelt ook de onmacht en de onwil waarmee omgegaan wordt met de nieuwe ziekte. De politiek, de medische wereld, de pers, ze reageren niet of nauwelijks op wat toen nog als een homoziekte werd gezien. Maar ook in homoseksuele kringen zelf is men hopeloos verdeeld over de manier waarop met de dodelijke anti-immuunziekte moet worden omgegaan. Tot nu toe was The Normal Heart alleen nog maar op Broadway te zien. Maar dankzij Maarten Vogel en Frans Schaven van Opus One Theaterproducties... wordt het stuk nu ook in Nederland opgevoerd. En zij zijn vannacht mijn gasten in Casa Luna. Maarten als directeur en Frans als creatief directeur van Opus One. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Linia Rekte uit Amsterdam, vanavond de tweede try-out van The Normal Heart. Hoe ging het vanavond, Frans? Heel goed. Uh, ik heb ze allemaal gezien nu... Uh, uh, gisteren hadden we er eentje, vandaag hadden we er zelfs twee. Vanmiddag ook een matiné. En uh, ja, je ziet die acteurs iedere voorstelling weer groeien. Het is, uh, het is een stuk wat, uh, ja, waar, waar natuurlijk heel veel in zit. En iedere keer als je het ziet, dan... Ik, ik zie het iedere keer en dan zie je weer andere lijntjes en zo. En uh, ja, ze zijn lekker ingespeeld. Dus. Klaar voor de première ja, we vanmorgen. Ja, daar zijn er helemaal klaar voor. Ja. Dat denk ik ook, ja. En wat zijn de eerste reacties van het publiek, Maarten Vogel? Nou, ik vind het wel heel bijzonder als je mensen naar buiten ziet gaan naar die voorstelling. Want mensen komen binnen. Het is natuurlijk niet een heel bekend stuk waarvan mensen precies weten waar het over gaat. Nou, ze weten waar het over gaat, maar niet hoe de lijn van het stuk is. En mensen zijn verrast en, en uh, komen op een manier naar buiten dat ze dat je echt ziet dat het wat met ze heeft gedaan. En dat hebben we nu met alle drie de voorstellingen gezien. Ik vind het leuk om altijd meteen dat eerste moment te pakken als mensen naar buiten komen, want dat zegt heel veel van hoe die voorstelling is binnengekomen, zeker bij zo'n productie als deze. Ik wil het Komt vanmiddag, merk je ook dat na die matinee tien minuten duurt voordat mensen weer... en dan komen er heel veel gesprekken. En, maar het is, het is echt een voorstelling die je moet laten bezinken. Ja, veel emoties ook tijdens de voorstelling. Ja. Ik was erbij gisteravond. Ja, Soms zijn er ademloze stiltes in de zaal. Is het is echt ja. doodstil. Dan wordt er een beetje verontwaardigd gelachen over zoveel dommigheid ja. of zoveel onbegrip. En dan wordt er weer gesnikt door mensen. Ja. Waarom maakt die voorstelling zoveel los, Frans Gaven? Ja, de, het is natuurlijk uh, het is een verhaal wat eigenlijk heel veel jonge mensen niet, niet echt goed kennen. En, maar er zit wel een. De, ja, het is een groep mensen die met elkaar iets moeten oplossen. En uh, tegen de klippen op, want uh, alle deuren zijn dicht. En het gaat over vriendschap en het gaat over ja, een groep mannen die bij elkaar zitten en eigenlijk dat moeten doen omdat ze iets moeten oplossen... en eigenlijk dat in hun normale leven nooit zouden doen. Nee, hun leven wordt ook letterlijk bedreigd. Ja, en, uh, en dat maakt het zo, zo, uh, zo herkenbaar ook. Uh, nu gaat het dan over, over homoseksuele mannen die, uh, de, en, en aids. En, maar het zou, het zou in, in een hele andere situatie ook uh, uh, zo kunnen... Uh, gespeeld worden. Ja, het is en... dus niet alleen herkenbaar voor mensen die zelf dat hebben meegemaakt of die zelf nee. met eten zijn geconfronteerd. En ik het vind gaat ik... over vriendschap, over uh, vriendschap in stand houden onder druk. Ja, ja. en ik vind dat, dat vind ik uh, uh, uh, mooi dat jonge mensen het ook uh, begrijpen. Het komt binnen en mm. uh, het is uh, zo goed geschreven en Coot van Duisburg heeft het echt zo fantastisch vertaald. Dus het is echt bijna straattaal en uh, ja. Je voelt het, je was er gisteren, je voelt in die zaal... die is helemaal muisstil en dan ja, opeens weer een ontlading. En dan, ja, ik, vond het, eh, ik zat toevallig gisteravond, ging, ging, ging ik gelijk weg. Ik zat in de tram en toen zat er een vrouw naast me... die zat zo'n een beetje te draaien aan de overkant van het pad. En die zei, nou, ik moet toch even iets tegen u zeggen. U bent Frans Graaf. En ik was helemaal verbaasd dat ze iemand in de tram mij aanspreekt. En die zei, ik was net ook eh, bij het stuk en jullie hebben het geproduceerd... En, wat fantastisch. En, en uh, weet je, dus dat doet het. En dat was ook een jongere vrouw. Dus ik was. Dat. dat uh, en weet je, ik. Ik zit daar te kijken en ik ben altijd een wrak als ik dat stuk zie. Maar uh, ja, dat vind ik wel heel bijzonder dat, dat het dus bij iedereen binnenkomt. Omdat het een stuk is wat, wat iedereen begrijpt. Ja, want hoe zijn jullie erop gekomen om dit stuk naar Nederland te halen? Want tot nu toe is het alleen op Broadway te zien geweest. Ja. Het is de eerste keer dat het buiten Amerika wordt opgevoerd. Ja. Waarom wilden jullie per se dit stuk naar Amsterdam halen? Nou, het is... Het is het verhaal van onze generatie. Het, het oprichten op van ons bedrijf is heel erg, heeft heel erg in het teken gestaan... van, van, van Michael Surgeon, een van onze medeoprichters... die uh, in 1985 al gediagnosticeerd was met aids. En in 1988 overleed. Het was miraculeus, een uh, hele lange tijd. En Michael was de partner van Frans. Ja. Dus op het moment dat wij bezig zijn met een bedrijf op te richten waarin je al je ambities en al je ja, ja, uh, toekomstvisioenen en, en alles daarin in, in probeert een plek te geven... waren we tegelijkertijd bezig met een dagelijks werk. Nou, en voor Frans was het natuurlijk helemaal zeven dagen in de week... 24 uur per dag leven met iemand die, waarvan je weet dat het einde onafwendbaar is. Je wist alleen niet op welke manier het zou gaan gebeuren... en hoeveel tijd het uh, uh, zou nemen. Dus die periode is voor ons zo vormend geweest en, en heeft... Zoveel ook weer meegegeven. Hè? Omdat je, dat je op een hele andere manier dat vak bent ingestapt in een hele andere rea realiteit. Toen ik twee jaar geleden een Facebook-bericht zag van Paul de Leeuw. die was toevallig in uh, New York ziet met zijn man, ziet dit stuk. Het is in een reprise toen teruggekomen. Heel miraculeus dat de schrijver Larry Kramer... dit in 1985 heeft geschreven. Het is bijna hetzelfde alsof je in 1946... een alomvattend werk over de, over de Tweede Wereldoorlog schrijft. En hij beschrijft erin wat er dus in zijn directe omgeving gebeurt. Want hij is homoactivist. Hij is homoactivist en, en is natuurlijk door hetgene wat hij ziet in zijn omgeving... Um, daar ook heel strijdbaar in geworden. Hij schrijft, hij kon dat natuurlijk ook meteen opschrijven. Dat, dat stuk is in 1985 ook al off-broad in een beperkte kring al heel erg populair geworden. Uh, maar werd in die reprise van twee jaar geleden... opeens, met retrospectief, kon iedereen zien... wat die tijd eigenlijk voor, voor, voor, voor een wonde heeft achtergelaten. En hoe belangrijk het ook is om die, dat stuk van die traditie mee te geven. Hij uh, had dat Facebookbericht geplaatst. En ik ben via degene die bij ons altijd internationale rechten regelt heb ik één telefoontje gepleegd en zeg het moet uit mijn hoofd, want ik weet, ik, ken, ik weet dat het stuk er is. Ik weet van het bestaan. Maar uh, ik wil er of we iets mee doen... of helemaal meteen uit mijn hoofd zetten. En hij belde met een agent... waar we toevallig over een ander stuk ook uh, uh, uh, mee in onderhandeling waren. En twee dagen daarna hadden we het. Dat is op zichzelf raar, want soms ben je twee jaar met een stuk bezig over rechten te onderhandelen. En nu Jullie wilden iets... gewoon heel graag. Nou, nee, het stuk wilde ons heel graag. Dat is heel aanmatigend, hoor, om dat te zeggen. Wij <laughs> gebruiken het wel eens vaker, maar wij blijven allemaal toch een beetje het idee houden dat het stuk ons heeft uitgekozen. En doe er maar verder mee wat je wilt. Maar we hadden het opeens in twee dagen. Toen zijn we ja. naar New York gegaan om, om te, te kijken, kijken of het wel wat was. Ja. Wat, we <laughs> gekocht, ja. wat, wat hebben we eigenlijk gekocht? Ja, wat hebben we eigenlijk? Ja. En toen ja. zagen we dat stuk. En toen wisten we het van ja, dit is precies hetgene van waar wij 30 jaar geleden middenin hebben gezeten. En, en dat gebeurt natuurlijk niet vaak. We hebben de leukste dingen gedaan. En er komt vanavond zeker nog wel het een en ander van langs van Jungle Book tot Willeke, Alberti tot... En allemaal fantastische, mooie producties waar we met heel veel ambitie en ambachtelijkheid mee aan de slag zijn gegaan. Maar het gebeurt zelden dat je een voorstelling ziet die een spiegel voorhoudt van welke keuzes je in het leven hebt gemaakt. Wat je ambities zijn, waarom, wat, wat, je, wat je drijfveren zijn en waarom je op een gegeven moment op een bepaalde manier in het leven staat. En dat is ja, een ja, soort, ja, het bijna iets magisch. Ja, die voorstelling gaat dus ook heel erg over jullie. Ook over jou, Frans Schaven, want uh, Maarten zei het net al. Uh, voor jou, je zei het net zelf ook al, hè, je bent heel erg stuk als je die voorstelling ziet. En Het ja. zal alles te maken hebben met het feit dat aids in jouw uh, leven, toen je twintiger was in Amsterdam, ineens ja. zo dichtbij was. Ja. Ja, was... hoe, hoe manifesteerde die ziekte zich bij jou uh, toenmalige partner, bij Michael? Nou, hij, hij was een beetje kortademig. Hij kon niet meer fietsen en het was een jonge man van 26, 25. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, ik zei: ga eens naar de dokter, joh, want uh, dat is toch niet normaal? Je zou wel, je moet misschien zo'n pufje hebben of zo. En, uh, nou, hij was bij de dokter en toen die zei Je moet toch even naar het AMC. Die had al iets in de gaten, waarschijnlijk. En toen, uh, ja, toen was het meteen helemaal raak. Hij had, Eet in volle bloei werd toen uh, daar gezegd. En, en wist jij toen al wat dat betekende? Wat voor ziekte dat was? Wat nou, daar had, had je wel over gehoord. Maar ik kwam echt net van de boerderie. Ik was echt amper in Amsterdam. En uh, op, op een dansopleiding met Maarten. En, uh, daar kennen jullie elkaar ook van, hè? Ja, ja. En uh, toen leerde ik hem kennen. En nou. Maar... Uh, ja, je wist er eigenlijk nog niks van, uh, heel weinig. Je hoorde dat het in Amerika was, maar je was dat eigenlijk nog niet. En uh, in het AMC werd ook meteen tegen mij gezegd: "En ja, jij zal wel besmet zijn, want dat is heel besmettelijk wat hij heeft." En uh, ik zei: "Ja, dat zal dan wel." Maar ja, wat moet je daarmee met zo'n informatie? Dat is echt, ja, dat kun je niet. Uh... Maar goed, hij werd uh, ja ook echt heel erg ziek en dan weer wat beter. En, uh, op een gegeven moment kwam ACT, dat, uh, dat, uh, dat was toen dat eerste paardenmiddel. Nou, daar werd hij nog zieker van. En dus die, die, die, die middelen, die cocktails en zo, dat, dat werkte nog helemaal niet. Maar hij heeft het nog wel 2,5 jaar volgehouden. Dus dat is eigenlijk heel lang. Hoe ging hij met zijn ziekte om? Nou, hij, hij was natuurlijk een hele, ook een, dans, een hele sterke man. En hij, um, ja... Hij wilde natuurlijk beter, want je bent, je bent 5, 26, aan wil je leven. Dat, dat, dat, iedere vezel in je lichaam wil leven. En dat, ja, dat lukte hem toch niet. Dus hij schoot alle kanten op. Van, ja, dan zal het wel. Hij ging uh, op, op yoga, hij ging uh, uh, boeken lezen, uh, hij ging uh, op, op, allemaal muziek dingen doen. Ook op een gegeven moment was de Bijbel. Dat moest het om. Want dat, oh, de duip, weet je, je, je, je gaat van, gekkig, van gekkigheid weet je niet wat je, wat je, wat je moet doen. En. Um, ja, dat was wel een pittige tijd, moet ik zeggen. En wat maar... betekende dat voor jou? Want jij zag dat gebeuren bij jouw partner. Hmm. Terwijl je uh, uh, door het ziekenhuis voorspeld was... dat jij die ziekte dan ook wel zou krijgen. Ja, ik moest naar het... Toen heette dat GG en GD. En uh, daar uh, werd om de paar maanden... werd er, er zes uh, buisjes bloed afgenomen. Want ja, ik, ik was nog, toen nog helemaal clean. En ik zou wel dat gaan ontwikkelen. En dat was natuurlijk heel interessant. Ik was... Volgens mij, één of twee uh, uh, mensen hadden ze daar die, die nog niet uh, waar, waar dat bloed nog helemaal schoon was. Mm -hmm. En uh, ja dat heb ik tien jaar volgehouden. En, en er ontwikkelde zich toen zeiden ze, jij bent zo gezond als een vis, we kunnen niks met jou. Dus nee, bij mij uh, ik, ik ben op, op een of andere manier, dat begrijp je ook weer niet. En dat vond ik ook wel frustrerend. Dat ik dan wel, en, uh, en ik wilde niet ziek worden, zeker niet, maar weet je, om je heen. Michael, en dan gingen we naar het AMC, en dan waren ook weer allemaal mannen. En oh, wie ben jij? Weet je, en op een gegeven moment ken je al die mannen, en die zijn allemaal besmet en allemaal ziek. En ja, dan begrijp je niet waarom jij dat niet hebt. Nee. En... Is het voor jou ook een angstige periode geweest in die zin? Nou ja, ik denk, ja, wij, wij waren net begonnen met OpenSwan. Je bent, je, ik dook dan ook helemaal in mijn werk, maar ik ben wel eens 's op mijn fiets uh, naar een voorstelling naar huis geweest. Ik dacht: ga ik nou naar huis of fiets ik nu niet die brug over en blijf ik uh, ga ik naar die, Weet je zo, maar ik, ik vond dat ik hem daarin moest steunen en dat het, ja, dat ik dat moest doen en ook altijd weer in het achterhoofd van ja, misschien komt het nog een keer bij mij ook naar boven. Mm. Ik heb weer één keer gehad dat we thuis zaten en te viel er opeens een brief van het GG en GD in de bus en echt alsof de wereld open ging en ik stortte een ravijn. En zo voelde ik me, want ik dacht, oh, nu dit is het. Dit is mijn uh, oordeel, ja. als het ware. Wat ja. stond er in de brief? Nou, iets heel anders. Uh, ze hadden een of ander onderzoek en dat ging helemaal <kwijls> niet over mij. Maar zo, weet je, het was een soort tijdbom waar je, waar je mee rondliep. Die, uh... En ik ben, ja, later ook gewoon weer doorgegaan. En de, de, de, ik was ook op een gegeven moment... Ja, hij overleed. en dat werd, uh, We hebben echt een geweldige begrafenis gemaakt... met, met eromheen gedanst en, uh, en Guus uh, een ballerina op spietsen... en ik liedjes zingen. en Het was echt een soort voorstelling, en dat wilde hij ook. En, en ook weer als een dolle stier doorgegaan. Maar uh, ja, uiteindelijk, toen ik dit zag in New York... toen zei ik ook tegen Martin, nou, we gaan nu de kroeg in... want nu heb ik een borrel nodig... Want ik geloof dat er nou iets terugkomt wat, wat, wat ik dacht, wat helemaal opgeruimd was. En dat bleek dus niet zo. Nee. Wat heeft uh, jouw partner Michael voor je betekend? Nou, hij was... Uh, we waren eigenlijk... Uh, ja, we scheelden niet veel. In, even, hij was ietsje ouder. Maar hij, uh, hij was 16. Toen woonde hij al zelfstandig in New York. En uh, heeft een geweldige danscarrière gehad, ook als balletdanser. En hij kwam naar Europa en daar danste hij. En toen had hij een blessure. En uh, uiteindelijk kwam hij in, in, in Amsterdam terecht. Dus die had een enorme ervaring. En ik kwam eigenlijk net kijken. Ik zat nog op een opleiding. En hij, ja, hij was zo, zo wereldzal. En ik vond, ik vond het echt een voorbeeld. Ook, ook voor ons gezelschap. Mm. Want jullie en, zijn begonnen als dansgezelschap. Ja, hè? ja. en hoe hij dat mee opzetten met ons. En had grootse plannen. En uh, ja, hij was echt een voorbeeld voor me. En. Uh, uh, ja, dat, het is heel gek nu. Hij is er nu eigenlijk nog steeds. Mm. Uh, nu met deze voorstelling, vind ik echt. Uh, daar, uh, daar kijkt hij naar, dat weet ik zeker. Ja. Maarten Vogel, je hebt ook veel vrienden verloren in die tijd. Uh, ook jij kwam als uh, uh, ja. jonge danser naar Amsterdam. Waar kom jij vandaan? Uh, Frans kwam van de boerderieën in Brabant. En <laughs> ja, ja, uh, waar ja. kom jij vandaan? Ik durf het haast niet te zeggen. Waar kom je om de hoek vandaan? Laren, Noord-Holland. Laren, nou ja, ja. Dat, dat is een, een ander soort <laughs> platteland. Zou maar ja. maar desalniettemin, je kijkt je ook ogen Noord, uit in Amsterdam. Je ja. gaat dat jonge vrije leven in. En dan komt ineens die epidemie om de hoek kijken. Wat ja, doet dat, dat voor jou de... betekend? Het gebeurde wel hetzelfde natuurlijk. de deur. Ik ging naar Amsterdam toen met het idee van jongens, nu gaat het, nu gaat het uh, gebeuren, allemaal de hemel gaat open en, en ik kom met het, met het werk beginnen, het, het, het vak beginnen wat je heel graag wilde doen. En, en uh, nou ja, ook dat je denkt: van ja, god, je identiteit en alles, weet je wat, dat dat ga je nu ontwikkelen en, en je stapt het leven in wat je zo graag had gewild. En dat ben ik ook wel ingestapt. Alleen ik realiseerde me na een paar maanden al heel snel dat er, nou ja, als er mensen wegvallen en er is een ziekte en dat dat komt op, en dat kwam met Michael natuurlijk al heel dichtbij. Ja. Uh, dus dat, dat, nou ja, voordat je er goed en wel in, in, in ondergedompeld was... had je al het idee van, jongens, even alles op een afstand houden. Want dit je moet ik op een andere manier mee omgaan. Dit is absoluut niet de verwachting die ik had van, van het leven... wat je zou kunnen gaan leiden. Nee, dus die jongens die je ziet in jullie voorstelling... Eh, die. Zouden ook uh, jongens in Amsterdam kunnen zijn? Ik heb ze allemaal. Ik bedoel, dat is het fascinerende van deze voorstelling. Ik spreek gisteren iemand die ik echt 30 jaar niet heb gezien. Die ook uit die danswereld kwam. En die uh, in de tijd veel uh, uh, musicals van Annie Schmidt deed. En, en, en daarin danste. En die had dat verhaal dat hij zei van ik ben zo ontroerd geraakt. Niet zozeer door dat, door dat stervensverhaal wat er ook nog in zit in, in, in de normal heart. Want daar, ik heb er 138 weggedragen. Dus dat, daar ben ik immuun voor geraakt. Maar wat mij zo ontroert is dat je op een gegeven moment... die vriendengroep bij elkaar zit... die in een soort waanzinnige onschuld ook helemaal niet weten... waarover ze het hebben. Wat kan je wel doen, wat kan je niet doen, waar komt het vandaan? Is het toch ingestoken? Zijn het de Russen, zijn het de Amerikanen? De paranoia-ideeën kregen ook allemaal een soort plek. Dus al die jongens die geportretteerd worden in dit stuk... die heb ik bijna letterlijk voor ogen van... oh ja, dat is die, of die mm. heeft trekjes van die... Ja, of die, ja, of ja, die ja. doet precies hetzelfde wat ik, waar ik zelf voor heb gekozen... natuurlijk op, op een gegeven moment om het... Uh, om een beetje nou ja, de dans te ontspringen. Welke keuze heb jij gemaakt? Ik heb het gewoon niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Nee, en dat is natuurlijk een hele rare uh, situatie. Dat je, dat je tussen je 25ste en je 35ste alle seksuele aspecten bijna op een soort, soort, soort, soort, soort zijspoor rangeert. Dat je denkt, van ja, als ik daar me in ga begeven. Ik bedoel, we hadden dagelijks onder ogen van wat het effect zou kunnen zijn. En ik had het idee van ja, ik heb hem ook nooit laten testen. Weet je, ik wilde ook helemaal niet weten wat. Um, ja, dus het zegt me wel veel over je karakter ook eigenlijk. Maar ik wilde ook niet weten of het wel of niet zo was. Uiteindelijk twee jaar geleden toen ik een kindje voor een paar onderzoeken... dat zei ze, god, zullen we ook op HIV testen? Toen zei, ja, laat het nu maar een keertje gebeuren. Want ik heb het idee dat het nu wel allemaal uh, in goede baan is gered. Dus dat zegt ook wel heel ja. veel over jezelf en hoe je er zelf mee om bent gegaan. En dat is niet zozeer een politiek als van we steken onze kop in het zand... Maar Weet je wel, Michael hebben we natuurlijk 2,5 jaar meegemaakt... hoe dat ging, maar ik deed zangles. Uh, uh, omdat ik ook naast het dansen wat, wat, wat, wat meer andere disciplines erbij wilde doen. En dat deed ik bij, bij iemand die aan de overkant van, van de Kloveniersburg... bij ons woonde wonen, daar zangles gaf. En de eerste week was niks aan de hand, De tweede week had hij een kuchje, de derde week longontsteking... de vierde week, uh, nou ja, lag je in het ziekenhuis, vijfde week dood... zesde week zonkans en gaf. Dat was het proces wat je af en toe meemaakte in het tempo waarin sommige dingen gebeurt. Ik bedoel, je haalde het niet in je hoofd om... om... ik stak hem niet eens in een holle boom... als ik daar al ja. zin in had. Quot mm. non. Ja, en <laughs> dat, dat is ook in dit stuk heel invoerbaar gemaakt. Want het gaat over die Larry uh, Kramer, die homoactivist. Mm. Die de, ha, uh, hangt jouw lijn aan hè, in ja. het stuk, als het ware. Die zegt... Ja doe het niet, uh, uh, heb geen gemeenschap met elkaar, want uh, uh, daar, daar zou je elkaar mee kunnen besmetten. Andere uh, homoseksuelen in New York zeggen dan weer, ja, maar we hebben net ja. onze bevrijding uh, uh, bewerkstelligd en die laten we ons niet meer afpakken. Dus die homoseksuele wereld is, en dat zie je ook in het stuk, enorm ja. verdeeld over ja. Ja. hoe ja. dit nu aan te pakken is. Ja. Ja. Want niemand weet wat er precies aan de hand ja. is. Het kan ook komen vanuit elkaars glas drinken of uh, ja. van ja. elkaars hand vasthouden. Dat, dat merkte hij en... ook natuurlijk op de, op, de, op de school waar wij waren, waar Michael ook les gaf. Uh, uh, niet alleen aan ons, maar ook ook aan, aan, aan mensen die open lessen deden, daar was... Um er waren wel mensen die vroegen inderdaad... Ja, kan je nog uit het waterreservoir uh, uh, drinken... En, en, en kan je nog wel het de toilet en je handen afleggen. Ja, ja, ja. ja, dat soort dingen. En dat was ook... nu kijk je er een beetje lacherig op terug... maar het was ook echt heel erg onbekend... wat, we, wat er allemaal was. Het, het, het wonderlijke is... ik spreek vanmiddag Ton Koelen, directeur van het AIDS-fonds. Daar hadden we vanmiddag een besloten voorstelling voor. En na afloop zei hij ook van... Ja, nou ja, God, als we een stuk hadden moeten schrijven voor deze gelegenheid... dan had, had het dit stuk bijna moeten zijn. Maar los van het feit dat het stuk een aanklacht is, tegenover de politiek, tegenover de medische wetenschap, de farmaceutische industrie, alles en iedereen die er gewoon zijn handen van afhield en er niet aan wilde meewerken, zegt hij, van moet ook niet vergeten dat die homo natuurlijk ook niet op één lijn zat, het COC, want dat was een echt een gesplitste uh, uh, organisatie met hele wezenlijke verschillen in belangen en in, in wat er... Uh, uh, hoe, je, hoe, je, hoe je het zou aan moeten pakken... met, welk, met, met welke state of mind je uh, dat probleem zou moeten, zou moeten analyseren. Dus ja, dat... Ook daar ontbrak het enigszins aan daadkracht... omdat er uh, nogal veel gediscussieerd werd over hoe je dat moest aanpakken. Ja. Maar daarnaast, je zegt het al... Uh, de politiek, uh, de medische wereld, uh, de pers... Ja. die reageren <kwijnt> eigenlijk nauwelijks ja. op het ontstaan van die ziekte Frans schaven. En dat vond ik wel ontluisterend om te zien gisteren. Ja. Uh, dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Nee, dat het zo heeft... Het geduurd voordat die ziekte nou letterlijk van pagina 12 geloof ik van de Times eindelijk eens op de voorpagina kwam. Ja, maar dat is ook het sterke van dit stuk. Het gaat over die politiek en over die uh, niet over weer een man naar, naar, naar het graf dragen of mm. bij zo'n bed zitten en met z'n allen huilen, maar wat daar achter, wat daar achter zit. En dat, uh, dat zie ik ook steeds duidelijker. Uh, ik, ik heb hem nu al tien keer gezien of zo, en ik zie iedere keer weer een lijntje. Het zit zo ontzettend ja. mooi en goed in elkaar. En dat komt ook wel omdat het door, door, door Job, Job Goschalk de regisseur... echt op een onnavolgbare, Pracht. goede manier in elkaar is gezet. Het is je, je, je kijkt niet eens meer naar het toneel. Dat vind ik het leuke, want het is, we moeten wel realiseren... dit is ons eerste toneelstuk, wat we wat wij eigenlijk doen. Hè. We doen muziektheater, musicals, uh, theaterconcerten. Dit komt op een andere manier Komt dit langs zij. Dus die expertise hadden we ook echt nodig. Maar hij doet dat op een onnavolgbare ja. manier, omdat hij echt bijna in die acteurs gaat zitten... en ze heel erg meegeeft... Van, van wat het gevoel moet zijn waaruit je het doet. Dat natuurlijk wat erin zit... en wat ook de manier is waaruit Larry Kramer het heeft geschreven... dat zit er absoluut in. Het zit prachtig gearrangeerd... van de ene fase, uh, ene overgang naar de andere... waardoor dan ook nog tempo is. Het is teksttoneel in de pure vorm van het woord... maar niet dat het een soort avond is... waar je naar een traag en statisch beeld zit te kijken... omdat er toch wel heel veel gebeurt. En ja, ik we hadden ons geen betere regisseur kunnen wensen... om dit ja. op deze manier aan te pakken. Want hij doet het echt... Ongelooflijk mooi wat hij wat heeft gemaakt. Dat, dat is echt uh, nou ja, wereldklasse. Ja. Voor wie maken jullie deze voorstelling voor Hans Maak je het voor de mensen van nu? Maak je het voor de mensen die die tijd actief hebben meegemaakt? Zoals jullie? Uh, Willen nou, jullie mensen is... opvoeden? Wat is de doelgroep? Nou, waar wat ik mee begon, die, die, die, dat, uh, die vrouw in de tram, dat was een jonger iemand. En ik ben echt verbaasd over hoe jongeren dit ook begrijpen. En uh, omdat het toch, ik weet dat Maarten, die, die, onze allereerste meeting met de acteurs die het nu spelen. En, uh, en met Job, dat was bij Kemna Casting, hadden we een voorleessessie uh, met z'n allen om tafel. Kemna Casting uh, heeft uh, ja. uh, het stuk bezet, hè, als het ja. ware. Ja. Met acteurs ja. zoals Frederik Brom, ja. Rijs Reumer, Henriette Tol. En ja, nog een aantal acteurs uh, Daniel Cornelissen niet te vergeten. Dat vind ik denk echt verschitterend. En Frank Bartels. Maar, ja. Maar, Je moet ze uh, allemaal noemen. Ik heb ernaast een schrijver. Jelle Jelle die ze gehad, he? Nu ja. hebben we ze gehad. Ze hebben nog even vergeten. Want ze zijn, nee, ja. we het niet nee, eens vergeten. En dat mag ze... ook niet, want ze doen het allemaal ongelooflijk ja. goed. Maar toen wij daar zaten, en toen begon Maarten met zijn speech... en dat kan niet heel goed, uh, te vertellen... dat wij uh, die periode echt meegemaakt hebben. Dat we ze ons echt met open mond aan te staren. En uh, toen pas zag ik van... oh ja, wij zijn natuurlijk een andere generatie. 25, 30 jaar geleden. Ze hebben dezelfde relatie tot aids als wij tot mm, tuberculose. Weet je ja. ik bol ook heel erg in die tijd geweest, maar bol een, nee, een, een oplossing voor. Iets voor? En niet ik iets waar niet je dag in, dag in dag uit ja. mee. Ja polio, want de, de, de vrouw nou ja, die ja. de eerste uh, patiënten behandelt... Prachtige, prachtige vergelijking, hoewel oh, oh, wel op, op, op waar gebaseerde uh, feiten is, uh, is gebeurd. Hè. De arts die, die uh, net Weeks, de hoofdrolspeler die dan door Frederik wordt gespeeld, uh, behandeld heeft polio. En daar zit een prachtige vergelijking in, waar ik ja. steeds meer krijg het idee van... Oh, wat bijzonder, omdat, omdat Henriette Toll ook echt... Nou ja, dat is, dat is fascinerend om te zien hoe ze met die tekst omgaat en daar iedere dag meer in legt dat je ziet dat zij haar eigen strijd heeft gevoerd met het virus... Wat, waar ze net ook te laat mee was uh, wat, wat betreft de behandeling. En dat het natuurlijk aan de ene kant een hele geforceerde vergelijking is... maar dat je die vrouw zo goed begrijpt in haar wanhoop... om alles voor elkaar te krijgen om die jongens te helpen. Omdat ze natuurlijk een, een, een vergelijkbare situatie mee heeft. En dat zijn dingen die in de eerste lezing nog niet zo eruit komt. En dat, dat stuk dat wordt iedere keer rijker en dieper omdat het ja, voor ons allemaal steeds... iedere dag meer bladzijden ontvouwt. Ja, maar maar is, dus, ja, dus de, oudere, de, de oudere generatie ziet het... en die, ja, die, die kijken er toch anders naar dan, dan, dan de jongen. Maar, maar bij iedereen komt die boodschap wel binnen. Dus het is een stuk... Echt voor iedereen. Het, Want wat het is, is een heel Aids, goed toneelstuk. Hey. AIDS is nu een chronische ziekte geworden. Ah. Je hoeft er niet meer aan dood te gaan. Dat is een enorme prestatie, natuurlijk. Ook met name van de medische wereld. Om dat voor elkaar uh, gekregen te hebben in, in die jaren. Tegelijkertijd. Uh, is er Frankrijk dat in ieder geval voor de helft te hoop loopt tegen het homohuwelijk? Homopropaganda wordt in Rusland okay, verboden. Ja. In Amsterdam wordt het er soms ook niet gezelliger op als je als mannen hand in hand loopt. Nee, maar daarom is dit ook zo belangrijk dat je dit laat zien. Gaat het dit, ook daarover? Om een strijd, om erkenning. Dat zal altijd moeten. Wij, wij, wij moeten dat altijd blijven bevechten, die plek die je hebt. Want voor je het weet word je omgemaaid... en uh, ben je weer bij, bij het begin. En daarom maak je die voorstelling ook? Ja, Om dat ik maar weer het heel aan te belangrijk tonen. is. Ja, ja. Nou, omdat ja. ik ook vind dat die voorstelling laat zien... waar dat activisme vandaan komt. In die voorstelling zie je dat die, die homoactivist activist netweeks die dan dat zaadje plant... wat op een gegeven moment leidt tot het feit... dat mensen zien dat je ervoor op moet komen. Dat je er nooit van mag uitgaan... dat je identiteit en de manier waarop je bent... en waarop je acteert... dat dat als vanzelfsprekend wordt geaccepteerd. Oh. En ik vind dat... Op een gegeven moment zie je natuurlijk als je de tijdlijn terugneemt... en na die begin jaren tachtig had je halverwege jaren negentig... dat die combinatietherapie een beetje begonnen aan te slaan. En dat ze zelfs het op een manier konden doen dat je niet meer 36 pillen op een dag had... maar eentje ochtends en eentje avonds. En dat het ook steeds beheersbaarder werd. En toen kwam er ook ruimte om te strijden voor... want, want dat activisme, dat, was, hè, dat zaadje was geplant. Daar was een, een begin mee gemaakt... En toen zag je dat er ruimte kwam om, om, om dat strijdveld te verleggen naar bijvoorbeeld eh, het homohuwelijk, gelijkberechtiging, het kunnen adopteren van kinderen. Aan de andere kant ook jezelf veel extravaganter uiten, wat je met de Kennel Parade hebt, wat we dit weekend ja, hebben, maar gay rights over de hele wereld. Dus die twee uitersten die die homobeweging nog steeds kenmerken... aan de ene kant dat hele extravagante en jezelf uit op iedere mogelijk denkbare manier... aan de andere kant dat streven naar een soort burgerlijke tegenhanger... komt wat mij betreft rechtstreeks voort uit die strijd... die in de jaren tachtig is gevoerd. Omdat daar het begin is gemaakt van... van, van nou ja, het feit waarom we nu meteen... ik We hoeven niet een nog middeleeuwse idee uh, uit de kast te halen. Of we staan meteen er tegenop. En, en, en laat dat in godsnaam zo blijven. Omdat we... die strijd om, om te overleven gewonnen is. En je ziet waar, in dit stuk waar dat begonnen is. En daarom is het stuk zo belangrijk. Omdat het als tijdsdocument heel belangrijk is. Om te kunnen laten zien waarom wij nu zo reageren zoals we reageren. En de samenleving ook op die manier zich zo heeft aangesloten. En dat is het knappe van dat stuk. Waardoor je weer iedere dag, als je de krant overslaat, weet van... ja, dit moet eigenlijk gewoon iedere dag gespeeld worden. En ja. jongeren moeten het zien. Jongeren moeten nu zien waaruit het voortkomt... dat zij die ruimte hebben om alles te doen wat we kunnen doen. Maar ja. wel met de wetenschap in je, in je achterhoofd, zoals... Ik bedoel, die vergelijking wordt in het stuk heel vaak getrokken. En hij is soms, maar in het stuk klopt het ook heel erg... omdat de, de Joodse identiteit van de hoofdrolspeler er ook heel erg in mee zit. Maar zoals wij dat beseffen, we hebben er nooit ingezeten maar van de Tweede Wereldoorlog hebben we meegekregen. Het begrip van goed en fout en wat dan ook. Dat pak je mee in je verder leven. En ik vind dat jonge mensen nu moeten weten... zeker als je homoseksueel bent en, en, en worstelt... of strijdt voor je eigen identiteit... dat je moet weten waar het vandaan komt... en waarom je nu kan doen en jezelf zo kan uiten. Uh, uh, want het, het zit in dit stuk. Daar komt het vandaan. Frans Grave, er zijn ook uh, positieve ontwikkelingen. Uh, de paus bijvoorbeeld. Ik vraag dat aan jou, want je bent uh, katholiek opgevoed... op de, ja. de boerderij. <laughs> um, Waarom lach je maar? Ja, nee, dat vind ik een hele leuke opmerking. Ja, nee, want de Pau, die, die de nieuwe paard, die die, die, ja, die, die die stond in dat vliegtuig tijdens die ja. persconferentie in het vliegtuig van Brazilië naar Italië en die vraagt zich af: wie ben ik om homo's te veroordelen? Ja, um, wat, wat vond jij vind... van die uitspraak? Wat vond ja, je van, van de manier vond... waarop hij zich manifesteerde? Nou, ik vind het wel heel belangrijk dat hij uh, en dit is een klein stapje, want volgens mij. Uh, maar dat is heel goed dat hij dit doet. En ik, wat Maarten net zei... Ik, ik bedoel, uh, ik loop uh, in mijn straat ook nog steeds... met mijn allerliefde man die ik nu heb, Roberto de Groot... waar ik mee getrouwd ben en in Amsterdam-Noord woon. En weet je, als ik over straat loop en we gaan de hond uitlaten... dan wil ik wel eens gewoon zo lekker uh, tegen de maan hangen of zo. Maar weet je... Dat zijn hele normale dingen die nog steeds niet normaal zijn eigenlijk. Weet je, je moet eh, ook bij, bij mij achter in de straat ook, ook, eh, nog iedere dag je plek bevechten. Dat gevoel heb ik heel sterk. En zo'n dat... uitspraak van zo'n paus, helpt dat dan een beetje bij het bevechten van dat gevoel? Ja, ik vind, alles wat positief is, vind ik, vind ik heel belangrijk. Dat je, ja. dat, dat we dat, uh, maar ik, ik ben wel verbaasd ja, over onze paus. Positief verbaasd. Verwacht ja. je dat er meer uh, positief nieuws komt uit Rome? Nou, ja, dat zal niet meevallen, denk ik. Ik denk dat dat zo'n instituut is wat heel moeilijk. Maar ze moeten wel op een gegeven moment. Want, ja, dit. Uh, wat, wa waar het was, dat is niet meer van deze tijd. Ik, die vorige paus, die, nou, die. Uh, ik, ik, ik, ik trok dat helemaal niet. En uh, mijn moeder is echt katholiek en die heeft er ook echt veel aan. Maar die, die gaat ook, weet je, die gaat naar de kerk en zo. En ik ben daar helemaal weg, want, ja. Kom op, weet je. Hoe kan je nou zo uh, over, over, over mensen denken? Weet je, dat, dat moet veranderen. Is je moeder blij met de uitspraken van deze uh, paus? Ja, dat denk ik wel. Het ja, gaat ook en over en ze... haar zoon. Ja, ja, absoluut. Nee, die, uh, die is wel... Uh, die kan daarin mee. Dus ja. en Zij is 90, dus dan moet hij dat ook kunnen. Hij is veel jonger. <laughs> Als je moeder dat kan, dan kan de paus het ook. Juist. Eh, jullie zeiden het al, het een goed geschreven stuk. Het is knap vertaald door Coot van Doesburg. Sterke acteurs. Um, Frederik Brom die heeft een interview gegeven. De, de, de hoofdrolspeler eigenlijk. Ja. Hè, hij speelde die activist net. En hij zegt, ja, het stuk heeft ook wel wat pamfletistisch... Dat ben ik wel met hem eens. Ja. Het is niet of moeilijk mogelijk om heel onbevangen naar het stuk te kijken. Ja. Ja. Als je komt binnen en je krijgt er allerlei spulletjes van het aidsfonds uh, aangereikt. <laughs> je, je gaat ja. weg en ze staan te collecteren van het aidsfonds. Ja, ja. Dat begrijp ik aan de ene kant wel. Aan de andere kant heb ik dan toch het gevoel dat ik in een bepaalde richting moet denken haast. Ik voelde me haast een verrader... als je dat e strikje niet op doet in de ja. zaal. En in Amerika ging je nog een stapje verder. en Dat is eigenlijk ja. wel een heel grappig verhaal. Wij gingen dus naar Amerika... net uh, die rechten binnen gekregen... en kijken wat we, wat we toen gingen doen. Nou, we, uh, we hebben dat stuk gezien. We komen volslagen lamgeslagen naar buiten toe. Denken mm. van waar is de eerste de beste kroeg... dat we iets kunnen gaan drinken. Wij werden heel snel afgeleid... omdat we middel op Broadway stonden... en aan de overkant bij de stage door van een belendend theater... Brooke Shields in een zeer bevallige pose stond. Want die had toen net haar entree gemaakt als Morticia in de Adams Family. Dus er stond een batterij van fotografen en videomensen waren, waren er allemaal bezig. Dus wij zaten daar echt als een jantje in bosbessenland over die straat heen te lopen. En zien wel een man folders uitdelen die dus met... En dat pak de keurig aan. Dat was dus de schrijver, Lermot ja. Kramer. Dat zit, het is een beetje is het, inleiding ja. van het verhaal, maar dat pamfletistische zit natuurlijk in de aard van de man die het geschreven ja. heeft. Ja. En dat is ook de drijfveer van dat stuk. Het leuke is dat het politieke aspect van dat stuk, en ik heb het van een aantal mensen ook gehoord vandaag, die uh, ook soms om de reden dat zeggen we dat emotionele willen we op een andere... Hè? dat trek ik gewoon niet, dat, dat wil ik even losparkeren. Maar dat, dat vind ik juist het interessante van, omdat dat ook in het stuk zit: van uh, uh, die opstand. En uh, ja, het, het, het, het hangt er enigszins omheen. Ik, ik vind het met het AIDS-fonds een hele belangrijke partner voor ons. En, en, en doen fantastisch werk wat je, wat je moet supporten. Nee, het is zeker, maar. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik bij de uitgang van een theaterzaal... Echt, ja. je, je kunt er ook niet aan voorbij. Nee, nou ja, een collectebus tegenkomen. Als je naar Amerika was geweest, had je de schrijver in levende Lijf gehad. ja. En die had je onder je neus geduwd. Van, Oké, okay, van... maar waarom doen jullie het, Frans? Waarom vind je het op die manier uh, uh, zo belangrijk... dat het AIDS-fonds daar zo bij betrokken wordt? Want daarmee is je, is je beleving als theatermaker wel meteen gekleurd. Begrijpt wat ik bedoel? Je komt die zaal uit, je hebt je eigen gedachten bij die voorstelling... je denkt ja. erover na, je praat erover na... en dan ineens ja. staan daar die collectanten. Dat voelt toch ja. een ja. beetje gek. Mag ik hem beantwoorden? Ja. Uh, uh, nou, ja, eerst Brans, daarna jij, nou, maar. Nee, maar ik heb wel gelijk, want we hebben het er ook over gehad. Uh, het is uh, heel confronterend, want je zit nog in de shock van dat stuk, van die eindscène, En je bent nog helemaal aan het bijkomen en opeens kom je weer de, de wereld in. En, uh, het is huppah. zoiets van hebbers, jou hebben we en nu geld. <laughs> ja, ja, ja. Het wordt iets actief. Dit is nog het, een activist die het stuk geschreven ja, heeft. Dat klopt. Maar ja. het is een stuk wat activistisch. Stuk, en zit... minder een toneelbeleving op de een of andere manier. Mm. Ja, dat vind ik niet. Dat, nee. dat gevoel, denk ik niet dat je dat hebt. Ik bedoel, we hebben ook echt hele goede afspraken met de aids van ons gemaakt. Hoor. Ik bedoel, um, ze zitten niet in de voorstelling of halverwege... Of de, je krijgt inderdaad een lintje als een soort welkomst iets... en iedereen vindt het leuk om dat, dat lintje op te spelden. Dat doet iedereen ook heel trouw. En nou ja, dat is een soort, soort markatiepunt voor iedereen... dat je een beetje de toon zet van... hier gaan we het over hebben, in de pauze gebeurt er helemaal niks. ik bedoel Er zijn mensen die wel een, een, een standje hebben... dat je wat informatie kan krijgen. En inderdaad, op het laatste is er wel de ruimte om... ja ik, bedoel, het, het eetsel, ik Dit stuk gaat over het feit dat iedereen afzijdig blijft over... Zijn eigen participatie. Daar wordt voor gestreden. Dat is nog steeds nodig. Ik mm -hmm. bedoel, laten we niet denken dat dat allemaal voorbij is. Ik bedoel, er moet nog steeds ongelooflijk veel werk gedaan worden. En in Nederland kunnen de cijfers zich wel een beetje stabiliseren. Maar het is nog steeds zo dat het aantal SOA's nog steeds stijgt. Ook met name bij jongeren. Je mag niet vergeten dat je, dat je gewoon actief moet blijven om mensen te laten zien dat, dat, dat die aidsbestrijding nog steeds heel erg veel prioriteit heeft. Maar in die hebben. zin hebben jullie ook. Uh, uh, dat verhaal te vertellen en niet alleen een mooie voorstelling te bieden. Jullie staan ook achter dat verhaal. Dus in die zin is het wel een, een ja, pamfletistisch of een activistische Ja, dan moet er ja maar daar moet ook nog zoveel gebeuren. Maar daar he? hoef je ook niet aan voorbij te gaan. Ik bedoel, we zijn niet alleen... Het is geen, geen Ivoren-toren uh, uh, type voorstelling geworden. Dat vind ik juist zo mooi van die regie. Dat hij juist bijna het... Alles wat toneelmatig is er bijna uithaalt. Weet je wel, het is, je ziet nauwelijks collisie, je ziet wat beelden op de achtergrond. En het gaat over de tekst en het verhaal. En het wordt zo natuurlijk mogelijk gedaan. En dat zet je eigenlijk door. op het moment dat mensen naar buiten komen, van om ze ook nog in die fase. En natuurlijk, ik bedoel, je kan even, even discussiëren over het feit of dat meteen één meter na de deur moet gebeuren. of misschien even iets afstandelijker uh, uh, beneden bij de uitgang. Maar dat je mensen meteen confronteert met het feit van: van het is nog niet voorbij. en, en realiseer je dat. dat A zeggen van, van dat het toch wel heel belangrijk is en mooi gespeeld. En wat een leuk stuk. En bijzonder dat we dat hebben meegemaakt. Impliceert dat je ook B. Misschien af en toe ook eens een keertje dat we aan wat moeten doen om niet afzijdig te blijven, om, hmm. om wel die sport. Want wat, wat het Aidsfonds is. Is het Eedsfonds heeft... ook een financiële partner van jullie in dit stuk? Nou ja, Aidsfonds heeft wel, wel gesupport door bijvoorbeeld uh, vanmiddag een voorstelling uit te kopen. En, en, en er zijn wat uh, vanuit de afdeling Small Grants is er wat gekomen. En we hebben de afdeling wat? Small Grants, de kleine uh, uh, initiatieven om. om, om... Okay. Uh, uh, nou ja, dit soort initiatief ook, ook een kleine support te geven. Dus je bent wel met elkaar bezig om, om het belang daar, daarvan neer te zetten. En ik vond het ook heel goed dat het aids nu bezig is... Om, om, om dat persoonlijke verhaal wat meer naar voren te brengen. Want, want, want mensen zullen ook in deze tijd van crisis... want dat vergeten we ook nog wel eens... dat, het, dat mensen natuurlijk wat makkelijker zijn met... Uh, uh, nou ja, die, die elkaar, het blijft wat langer op de schoorsteenmantel staan. Dus ook het aids zal moeten kijken... van wat zijn nieuwe manieren om te gaan kijken hoe je... Uh, nou ja, wel die, die middelen binnenkrijgt om, om, om, om hun missie te, te voltooien. En dat en, kan dus ook via theater wat dat betreft. En ik vind ja. dat wij als theatermaker, precies aan de andere kant, en dat is dan misschien iets waar we in de tweede uur nog wel, wel op terug kunnen komen, is dat je als theatermaker wel heel duidelijk moet laten zien dat je het cement van deze samenleving bent. Dat is niet alleen ons engagement waar het de normal heart betreft, maar ook als we educatieve voorstellingen doen, of als we met een samenwerkingsverband aangaan... met, met een, met een, met een uh, kunstvakopleiding om te zorgen dat jonge mensen... op een goede manier naar dat vak toe geleid worden. Is dat ook, want dan kom ik even bij jullie gezelschap, Open Swan Theaterproducties... is dat ook dat waar je Open Swan aan kunt herkennen, Frans uh, Schaven? Een uh -huh. engagement? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij wel echt een hele duidelijke kleur hebben. En dat en dan komt ook weer helemaal van waar we vandaan komen. En hoe zou je die kleur omschrijven? Want jullie hebben familievoorstellingen gemaakt. Olly B. Bommel en de Trullenhoedster. Dat was ja, een hele leuke. Het ja. Jungle Book, Alleen op de Wereld. Uh, uh, de Man van la Mancha. Jullie hebben uh, hommages gebracht aan Friso Wigasma. Aan Guus Vleugel uh, bijvoorbeeld. Dus jullie hebben een heel breed spectrum aan voorstellingen. Ja. Maar wat is dan de kleur die jullie ja, herkenbaar Ik denk dat was? we altijd heel puur, uh, pure voorstellingen maken. Heel... heel uh, uh, Maarten heeft altijd zo'n mooie uitspraak. Wij zijn, uh, heel goed, uh, wij zijn er heel goed in om heel klein te blijven. En uh, dat is ook zo. We proberen altijd op een hele creatieve manier, meer vanuit de creatie dan vanuit alle, alle middelen, uh, een voorstelling te maken. Waardoor die heel puur en heel. heel, uh, ja, heel waardoor er heel veel fantasie overblijft voor, voor, voor de toeschouwer, voor mm -hmm. de kijker, om, om de rest in te vullen. En dat. Dat heeft dit stuk ook. Toen ik dit stuk zag, toen dacht ik ook... ja, dat past echt bij ons. Dit, dit, dit, hij, ja, het stuk heeft ons uitgekozen. En, dit, ja. en uh, nou ja, of je nou bommel of oh, al die andere stukken neemt... Het, is, uh, het heeft allemaal wel een hele eigen kleur. Ja, met die familievoorstellingen hebben we ook altijd wel heel erg geprobeerd... om, om door schoolvoorstellingen of, of, of educatieve projecten daaromheen... Of, naar, naar scholen toe te gaan. We doen al, al tien jaar lang een, een, een heel groot... Uh, uh, tot vorig jaar gesubsidieerd project in, in Amsterdam... Met, met per jaar 450 leerlingen... die met elkaar een voorstelling gaan maken. En, en, en, uh, Basisschool. Ja, mm -hmm. weet je, op die manier vind ik dat we ons ook steeds duidelijker moeten manifesteren... als, als gezelschap wat, wat ook echt uh, de mensen opzoekt... Met, met, met, met items en thema's die nou ja, dicht, dicht bij de belevenswereld van mensen zitten. Nu ja, is wel, cement van de, de, de samenleving. Dat zeg je, hè? dat dat, ja, moet, dat ik moet het, een beetje, het gezelschap een beetje aanmatigend zijn. Zijn. Nee, Maar goed, het dat wil je zijn. zijn, dat kan je ambitie toch zijn? Nou ja, ik vind dat, dat als kunstinstelling, als je probeert te overleven... dat je daar wel heel erg rekening mee moet houden. Want hoe komt het dat jullie in een toch uh, uh, ja, uh, kwetsbaar milieu... Hè? theatermilieu is een kwetsbaar milieu, de, de, de theaterwereld... daar gaat het niet goed, uh, het enige zelfs uh. het andere valt om... Uh, er worden minder kaartjes verkocht, noem maar op. Um, hoe komt het dat jullie... En wel overleven als Opens One nu al uh, meer dan 25 jaar? Creatief, denk ik. We zijn, um, um, ja, uh, we zoeken toch altijd weer uh, een, een, een weg... om het dan toch nog te kunnen doen. En uh, met, met niks... Um, en dat, dat het is, dat is uh, vaak wel de moeilijkste weg. Om, om, uh, ik word soms enorm uitgedaagd door Maarten. Weet je, om, om bijvoorbeeld maar uh, een bommel te noemen. Dat uh, deden we tien jaar geleden met uh, een cast van 16 man. En Maarten zei: Nou, uh, uh, we gaan bommel weer doen, maar doe het nu eens met twee. Ik zei: Met twee, dat kan helemaal niet. Waar blijft juffrouw Doddeltje dan? Ja, en ja, <coughs> dikker dak. En waar ja, blijven ja. ze allemaal? En. Uh, toen ging ik erover nadenken en ik, ik heb dat gereageerd. Toen zei ik, nee, ik moet er drie. En maar, snap je dan? En dan ga je op een hele andere manier denken, waardoor je ook weer iets heel leuks creëert. En, uh... Dat, ja, daar zijn we wel goed in. Om, om we hebben altijd... natuurlijk een aantal jaren geleden best wel gemerkt... dat je in de, in de, als je dit werk op een goede manier wil doen... en je wil het groot blijven doen... dan heb je of anderhalf miljard in je achterzak nodig... zoals een van mijn collega's. Of je hebt, en heet die uh, collega op van de N... Ja, <laughs> ja, of je hebt een je. dagelijkse televisieshow nodig... zoals een andere, ook zeer gewaardeerde collega. Albert ja. En dat als je dat niet hebt, twee. zal je op een andere manier <laughs> zal je moeten kijken... van hoe je het voor elkaar krijgt. En dat heeft een aantal jaren geleden best wel een aantal ingrijpende keuzes moeten maken dat je, dat je heel erg ja, gaat inkrimpen, dat je heel erg in efficiency doet. En eerlijk gezegd in deze tijd, het feit dat het nu weer allemaal een soort ruimte krijgt waarvan je denkt van oh dat en dat en dat en dat gaat allemaal gebeuren, is dat we hebben gezegd van ja, we gaan maar vier, vijf producties aanbieden en dan kijken we nog wel wat er van overeind blijft. Het punt is nu dat ze allemaal doorgaan. Dus we hebben nu een ander probleem, dat we tegen de stroom in opeens met een hele rare groeistuip zitten die we ja, wel goed zien te managen. Maar we hebben nog een, een mededirectielid, Marise Voskens, die op de achtergrond... En die doet metna, de zaken? Die doet ja. Het, met name het financieel-technische en het juridische gedeelte. En dat mag je ook niet vergeten: dat dat ja. ook heel erg goed ja, is. Ja. De drie musketeers. De drie ja. musketeers van de Opens One Theater producties. Met twee van die musketeers praat ik straks verder. Na één uur, want jullie blijven bij ons. En op de website van de Normal Heart. de voorstelling die dus morgen in première gaat, roepen jullie mensen op om hun eigen persoonlijke verhaal te doen. Het verhaal over hoe aids hun leven heeft beïnvloed... hoe ze vroeger streden om erkenning en gelijke behandeling... en over hoe ze dat nu nog steeds doen... En vannacht willen we straks in de tweede uur dus van Casaluna... ook graag die verhalen horen. Bel ons, zou ik zeggen, op 0800-1121. 0800-1121. Mail naar casaluna.ncrv.nl... of Twitter met hashtag Casaluna Frans Schaven. En Maarten Vogel blijven dus bij ons in het volgende uur. Tekenen graag uw verhaal op. En uh, praten graag ook met u over uw ervaringen met aids... en hoe de ziekte uw leven heeft, uh, heeft beïnvloed. De voorstelling is trouwens te zien tot met 11 augustus. waarom gingen jullie Amsterdam niet uit? Want... Ik heb dan nog wel zoiets van... Amsterdam is toch een beetje preken voor eigen parochie misschien. Ja. Moet dit juist niet naar Putten, zijn, Middelburg en Koermond? Nou, dat, dat be, daar ben ik nog niet uit. Dat weet ik, ook, oh. waar, weet ik ook nog niet. We hebben wel echt vanaf het begin af aan gedacht... maar dat heeft met de aard van het stuk te maken. Dat dacht, waar, het met ons, waar het ons is overkomen en, en iedereen... Dat, dat is toch meer in Amsterdam geweest. En, en, we moeten ook blijven zoeken naar een vorm... dat we niet meer altijd maar stelselmatig uh, het land in gaan reizen. Want dat kan gewoon niet meer altijd. Nee, dat is dan weer de crisis ja, in het theaterland. Wel, ja. Daar gaan we straks over hebben allemaal in het tweede uur van Casaluna Nu hier op radio 1 een nieuwe aflevering van de hoorspelreeks Het Bureau. En straks na het in de van 1 uur... bent u weer welkom in ons huis van de maan. Tot straks.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 Anton <krijg> Maar ik begrijp... Ik kan me nou echt alleen een kaver maken. Je wilt dood, je wilt dood, je wilt naar de hemel.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 Bom, won, wom, woon, uh, wop, woer, wo, uh, woorden. En dan ze, ze, zeggen. Woorden zeggen. Woorden zeggen. En wat doen we daarmee?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 twintig, dertig, veertig, zes, tachtig, negentig, honderd, twintig, veertig,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 Behalve toen ze geopereerd werd natuurlijk. Maar dat lijkt me niet normaal. <lacht> ik kan beter kanker hebben, heb je tenminste zekerheid. Dat je doodgaat, ja. Ja, nou, is ook niks in elk geval. Toen kijk ik maar. mij. Kom je op het symposium? Dat zal ik nog wel zien. <lacht> Merkt het wel.